1 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de Nijssel sloeg afgelopen avond groot alarm nadat er brand was uitgebroken in een elektriciteitskast. Omdat de noodaggregaten dichtbij staan, werden de voorzorgsmaatregelen genomen voor een evacuatie. De brand, waarbij veel rook vrij kwam, werd snel geblust. Uiteindelijk is de elektriciteitsvoorziening niet onderbroken geweest, zegt de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. De instelling riep extra ambulances op om eventueel patiënten over te brengen naar andere ziekenhuizen, maar dat bleek niet nodig. Oorzaak van de brand is niet bekend.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 Het CDA-bestuur heeft de advieslijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Oud-lijsttrekker Wim van den Kamp staat op een derde plaats. De nummer 1 was al bekend, Esther de Lange. Bij een ledenstemming versloeg zij van den Kamp, die daarna zei dat hij wel weer op de lijst wil. CDA-afdelingen kunnen tot begin volgend jaar een eigen voorkeurslijst indienen. Op het voorjaarscongres van de partij in februari wordt dan de definitieve lijst vastgesteld.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 Lex Bolmeijer. Ik zie dat de Kruidtoren heeft getwitterd... ja jongens, bomen zijn het allermooist op aarde. En dat is vast de reactie op het begin van het gesprek... met Kadir van Lohuizen, de fotograaf... die van het uiterste zuiden van Chili... naar het hoogste noordelijke puntje van Alaska heeft gereisd... langs die Pan-American Highway. Nou ja, soms is het niet meer dan een karrespoor. En in Midden-Amerika loopt het vast in de jungle. En dan moet je je weg zien te vinden ook nog eens tussen de gewelddadigheden door. Maar goed, hij heeft die reis gemaakt en heeft foto's gemaakt. Die zijn nu vastgelegd in een boek via Panam... dat zaterdag wordt gepresenteerd in Rotterdam... bij een tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum. En daar staan echt prachtige foto's in ook van bomen onder andere. Landschapsfoto's, maar bomen geworteld. Nou, één daarvan hebben we op onze Facebookpagina gepubliceerd... Dus daar kunt u naar kijken en verder natuurlijk reageren via Twitter en e-mail. Maar ook bellen met 0800-1121. Het onderwerp is migratie. Dat is wat Van lowhuizen in beeld heeft gebracht. Uh, ja, dat, dat gaat alle kanten op natuurlijk. Het offer dat er vaak aan ter grondslag ligt. De verbetering, uh, de richtingen die het aan kan nemen. U kunt daarop reageren. Door ons te bellen met verhalen. Liefst verhalen uit eerste hand. Dus uw eigen ervaringen met migratie. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die luisteren. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld. Dus Nederlanders die zijn geëmigreerd. En nou ja, dat hebben we toch vaak gedaan. Belt u met 0801 1121 En luisteren wij intussen naar muziek. Another day. Another live. I'm oh. Jamie Little met Another Day. Um, wij praten over migratie. Althans, daar wil ik graag over pr praten. Mensen uh, verlokken om het verhaal te vertellen als ze het hebben meegemaakt. Dus bel dan met 0800-1121... of e-mail even naar kazeluna apenstaartje En Als u twittert, doe het dan met een hashtag. Kazeluna bijvoorbeeld, dan kan ik meelezen. 0800-1121. Wim, goeienacht. Goeienacht. Ben jij, ja. ben jij migrant? Uh, nou, ik ben wereldreiziger. Ik, ik, ik heb van mijn uh, 19e jaar tot mijn 24e jaar een reis gemaakt. Gewoon liftend overal. G Europa, klein Azië, Afrika, Noord-Afrika, heel Europa. Vijf jaar lang en, dus? Vijf jaar lang. En nu, de laatste twee jaar, heb ik dus... Ik ben 70 jaar. Hm. Uh, heb ik dus één jaar in Marokko gewoond. Uh, ja, op een vaste plaats, in Marokko, Tutuan. en in Turkije, in Malassia, ook één jaar. Oké. Okay. En, en uh, wat mij dus... Uh, ik was toen liftend, dat kan niet meer. Nee. Liftend, vroeger was alles liftend. Waarom, waarom kan dat niet meer, Wim? Uh, en ik was zo voorwaarschuwd, die gastvrijheid van vroeger, die is dus in de hele wereld niet meer, hè? Oh, wat treurig. Hoort je dat? Ja, ik hoor het, ik vind het treurig. Ja, die gastvrijheid die het vroeger was, die is niet meer. Maar ik kwam ook in gebieden met oorlog. Ik, ik, ik was in uh, Griekenland met, uh, in 1967 met ja, een koep. De kolonels. De militaire koep in Griekenland heb ik meegemaakt. En ja. dat de koning, koning Constantijn hebben afgezet. En ik was dus uh, met een koep in Algerije met Ben Bella. Ja. Ook weer een jaar later. Ja. Nou, en, dan lig, en dan kom je geen meter verder. Je moet op de plaats blijven. Want je ziet alleen maar militaire voertuigen. Maar je bent... Ja. Wim, wacht even. Toen je, toen je dus die vier jaar lang liftend de wereld over bent gereisd... ben je niet thuis geweest? But, nee. Nee. Ik, ik, ik heb eigenlijk geen thuis. Ik ben een kloosters opgevoed. En een kosthuizen. En dan denk je nou... ga er maar, ga er, ga, ga er maar vandoor. Ja. ja. Ik ben begonnen met, met uh, twee jaar Afrika Tour de France. Ik kwam dus tien de Tour de France te volgen met een kaartje. Ja. Die bielrenners kennen mij allemaal. Ja. De vorige week had ik Piet, Piet Liebrechts, maar die heb ik nog mee begraven. Dat was ook een mooie reportage. Ja, dat was heel mooi. Ja. Prachtig. En... En Daar heb, dat heb ik niet gebeld hoor, want het is persoonlijk afscheid. Maar ja. je hebt dus, als je dan, als je er dus zo lang gewoon maar in, in beweging blijft. Hè? Liftend, ja. reizend, over de hele wereld. Kan je dan ooit nog wel thuiskomen daarna? Nou, ik heb een hobby. En dat is talenkennis. En mijn talenkennis is niet de standaardtalen. Ik maak geen... Ik, ik, uh, en dan kun je niet... Maar je kunt met Duits overal terechtkomen. Toen, toen de tijd met Duits overal en nu met Engels overal. Ja. Maar in mijn tijd was het na de oorlog, dus eh, zeg ja. maar. kon je met Duits in de hele wereld terechtkomen en nu is dat, dat met Engels. Maar ik, ik, ik vroeg eigenlijk of je je ooit nog ergens thuis kon voelen daarna, na die reis. Ja, de hele wereld is mijn huis. De hele wereld is mijn huis. Ja. En alle mensen is mijn huis. ...en alle mensen zijn fantastisch... ...alleen nergens... ...ook in Nederland niet... ...en zeker in Nederland niet... alle politiek deugt niet... ...de politiek maakt die grenzen... ...waar jullie het over hadden net... Ja. ...de politiek maakt die grenzen... En, ...en talen en dialecten zijn sowieso al grenzeloos. Als je, ...als je dus... ...als je, als je, als je dus... ...te voet lissend gaat... ...van land naar land... ...de Balkan op de Griekenland naar Turkije... Dan, dan acclimatiseer je met de taal mee, door de dialecten. Hmm. En met het voedsel. Ja, als, je, hmm. als, je dus, a, als de hokjes nu vliegen van Amsterdam naar India om, om, om, om, om, om te hockeyen... dan moeten ze hun eigen kop mee, meenemen, anders worden ze ziek. Maar je kon nergens ziek worden, want je acclimatiseert ook met het voedsel. Overal. En met de taal, ja, dat is, dat is mooi. En waar woon je nu? Ik, ik verblijf ook op het ogenblik in Sittard. En dat is dat dan een of soort het van beetje thuis? Het stukje van het smalste stukje <laughs> van Nederland is. De vijf kilometer woon ik, eh, kom, ben ik in Duitsland. Aan <laughs> de andere kant, vijf kilometer in België. En nou, waarom ben je eigenlijk niet in Marokko of in uh, Turkije blijven wonen? Voor de taal, voor de taal, voor de taal te leren. En ik zal je dat vertellen. Ik was, in Ale ik was al 65 kilometer voor Aleppo, twee jaar geleden. En ik mocht niet door. Ik, en ik ben eigenlijk blij dat ik niet door kon. Want die, die, die, die oorlogdreiging was er wel, maar die was nog niet. Ja, ja. Maar ze lieten mij dus niet door. Ik mocht, ik mocht niet naar Syrië. Maar je... Anders had ik, niet, had ik een jaar in Aleppo blijven wonen. Want ook dat is een van de oudste steden van de wereld, Aleppo. Ja, het is een prachtige Aleppo, stad, ja, ja, ja, wat er van over is. En Maladja ook. Nou, eh, ik heb er heel veel in overgehouden. mijn mentale kennis, en ik luister naar alle avonturen op de radio. Die jongen is een beetje beroepsmatig gegaan, maar ik ben dus niet beroepsmatig gegaan, autodidact. Ja, en maar, als je mijn verhaal wil hebben, vertel ik het en anders. Ik heb het allemaal opgeschreven, maar nog niks uitgegeven. Okay, niks nee, uitgegeven. Nee, misschien moet dat nog een keer gebeuren. Maar jij bent eigenlijk niet een migrant, maar meer een nomade. Heb ik het idee. Die no home hadden, Die geen huis hadden. Die no home hadden. Dat is prachtig. Dat en ook de bidouine. Dat is gewoon een Nederlands woord. En dat betekent die bidouine. Die buitenbonen. <laughs> Ach, dat is zo mooi. En die zijn zo gasprij. En Jij maakt je eigen taal volgens mij hoor. En, en die maken ruzie onder elkaar. Nee, jij maakt je eigen taal. Ja, ik nee, ik hoor dat door de dialecten. Oké. Okay. Ja. De en, oertaal, de oertaal. Is en, en, en, en voel je nou thuis in Sittard, ben je nou, ben je nou geland? Ga, ben je nou blijf nee, je daar? Ik nee, nou? ben nog niet geland, want ik, ga, ik wil nou naar Iran. En dat gaat goed. Ik ga, ik ga nu zeker volgend jaar via Oekraïne om de zee van Azov. ga trouwens de kortste weg. De zijderoute op en dan ga ik naar Iran. Oké. Okay. 100% zeker weten. En dan en, en blijf je daar ook weer een jaar? Ja, zeker, misschien wel voorgoed. Want in de eerste spreekwoord in Iran is... ...gij zult niet liegen. Eerste gebod. Hm. Gij zult niet liegen. Dat is het eerste gebod van Iran. En de wereld zit toch zo fantastisch vol ja. met leugens. Dat zou je niet voor mogelijk. Ja. Maar het volk, luister goed wat ik zeg... ...het volk overal weet wat beter. En ze kunnen politiek maken wat ze willen... ...maar het volk weet het. Ja. Het volk weet het en op de straat... Op, op de straat luistert niemand naar radio en nieuwsdienst. En naar het oog op morgen en noem maar op allemaal. Hmm. Maar ik lig nou naar de radio te luisteren... omdat ik er vijf jaar ben uitgeweest. En heb ik weer een goede ontvangst... van oh. de Duitse radio, de Belgische en de Nederlandse. Nee, heel goed. Maar één ding. Um, je hebt je nooit gebonden aan iemand? Aan een vrouw of een man? Of je hebt geen gezin gesticht? Waardoor je zo... Nee, nee, nee, nee. Ja. Mis je dat nee, dan niet ik nu? Heb, ik heb zeker op drie plaatsen een kind verwekt. Oh. Ja, maar ik ben iemand van. Maar, maar zie je die het dan? Krijg, zie, mag het houden. Wim, ja, luister even. Zie je die kinderen dan nu nog, of niet? Nee, één, één, één, één woont in Zwitserland. Die is Barbara Isabella Saxer. En twee zijn er in Afrika. Oh. En ja, ik heb wel eens wat geld gestuurd, maar die, die zie ik niet meer. Want je moet eerlijk zeggen, jij ook. Alle klasgenoten die jij vroeger hebt ontmoet, daar zie je er in één van. Het, het leven is een ontmoeting van mensen. Een, en niet een samenwerking. Een klasgenoot vind ik wat anders dan een kind. Als je mensen ontmoet. Ja, een klasgenoot vind ik toch iets anders dan een kind. Wat zegt u? Ik vind een klasgenoot is toch iets anders dan een kind. Ja, ja, maar je, de meeste mensen zie je niet meer. Ook vandaag de dag. Ik kom ze één keer tegen. Nou ben ik nog wel een beetje bekend in Nederland. Op de televisie geweest zo. Maar, maar, maar het interessantste is de ontmoeting. En, en dan ook eens wat. Geven wat je krijgt van de mensen. achter is veel mooier dan nemen. En, en, en, en, en ze voelen zich beledigd als je het niet aanneemt. Ja. Wim, we hebben, we hebben elkaar ook even ontmoet. Ik dank je wel. En ik wens je een goede reis. En nog een prettige avond. En mensen, vertel deze verhalen door. Ik hoop dat we vanavond dus... veel mag genieten van verhalen van mensen. Dank je wel. Goeienacht. Ook... de wereld verandert. Ik wens je nog een goede nacht, Wim. Maar zijn appel om mijn verhalen te vertellen, dat, dat kan ik volledig onderschrijven. En daar hebben we het telefoonnummer voor: 0800 1121. Jee, jee, noem ik je zo? Ja, dat ja, ja, ja goed, dat spreek mij. Ben jij migrant? Ik uh, ben migrant, inderdaad, en heel verse zelfs. Een heel versje, dan dus spreek je uh, uh, goed ja, uh, Nederlands. Ja, dat weet ik niet. In ieder geval, ik kon uh, ongeveer 11,5 jaar in Nederland. Bijna 12 ja. jaar, zeg maar. <laughs> en waar kom je vandaan? Ik kom uit Afghanistan. Jeetje. Waarom ben je, ja. vertro waarom ben je vertrokken? Uh, nee, ja? Waarom? Ja, door, uh, toch door die Taliban. hè? Ja? Want uh, in Afghanistan, uh, dat was eigenlijk... Uh, het, uh, daarna Toen ik vertrokken was, uh, toen was het eigenlijk de uh, revolutie dat uh, de Amerikanen en andere landen uh, Afghanistan binnenvielen en de Taliban uh, weg hebben gejaagd. En ik ben eigenlijk voor de Taliban weggegaan. Dus voordat de uh, Amerikanen het, het land vanuit West West Westers ja, ja, ja, ja. perspectief ja, kwamen ja. bevrijden. Dus toen de Taliban herenmeester ja, ja. waren in Afghanistan, toen ben je gevlucht. Ja, juist inderdaad. Dat heb ik allemaal meegemaakt. En, uh, ik was uh, net uh, 16 jaar uit. En, 16 jaar? Ben je in je eentje vertrokken? Ja, en mijn eentje inderdaad. Ja, althans ik moest. Uh, ik bedoel, uh, ik was uh, het enige kind uh, thuis, het enige zon. Ja. En uh, ik, uh, Mijn vader werd uh, gedwongen door, door het Taliban dat ik gewoon mee moest vechten. tegen ja. uh, noordelijke alliantie andere partijen. En mijn vader wou dat niet. Hij zei van nou, weet je wat, uh, het is hier jouw plek niet, dus uh, wegwezen hier. En, en, hoe, en is die, uh, hoe, hoe is jouw vlucht dan verlopen? Hoe, is dat, hoe heb je dat voor elkaar Nou, uh, Heel dramatisch. Uh, uh, als ik een boek uh, erover schrijf, dan weet ik zeker dat het gewoon het uh, allerbeste van de wereld wordt. Want wij hebben het over uh, het boek van mijn uh, landgenoot uh, Vliegraar. Ja, maar, hoe zei uh, die? Als ik, als, ik, uh, als ik erover een boek schrijf, dan weet ik zeker dat het uh, ja. het best gelezen boek wordt. Want ik heb een heleboel meegemaakt. Echt. Uh, uh, wat is, wat is uh, zo dramatisch uh, in jouw verhaal? Nou, uh, precies dat uh, ene nacht, uh, Taliban, uh, zou uh, morgenochtend uh, kwam even met mij uh, een praatje houden. En ik ben uh, dezelfde nacht uh, weggegaan. Dus mijn vader heeft al zijn bezittingen verkocht. Hij uh, uh, heeft mij uh, aan, mijn, uh, aan mijn reisagent of smokkelaar, moet ik zeggen, gewoon meegegeven. Hij zegt van, nou weet je wat, hier uh, breng mijn zoon hier weg alsjeblieft. Toen ja. ben ik gewoon in een vrachtwagen tussen de veeën. En uh, zo uh, vervoerd naar Pakistan. Van Pakistan naar, uh, naar Iran. En van Iran hebben ze een paspoort gemaakt. Naar, uh, naar uh, Moskou. En daar ben ik ook uh, tientallen keren aangehouden door uh, allerlei... Oezbekistan uh, uh, en Tajikistan, noem maar op. En zo ben ik uiteindelijk in Moskou beland. En daar ben ik... Uh, uh, even kijken, twee weken, ik ben gevangen gezeten door uh, Russische politie. Altijd als ik naar buiten liep, uh, werd ik aangehouden. Althans, ik zo'n geld. En, uh, hm. en van uh, Rusland uiteindelijk uh, heeft mij iemand anders gepikt en uh, meegenomen naar uh, Wit-Rusland. Van Wit-Rusland naar uh, Polen, van Polen naar Duitsland, van Duitsland naar Nederland. Dus uiteindelijk, ja, zo ben ik hier in Nederland beland. So, en yeah. hoe... Wie, hoe, hoe, ja, moet ik vragen, hoe voel je je dan nu in Nederland? Uh, ja, kijk, weet je wat? Ja, ik moet eerlijk bekennen, het begint 12 jaar geleden toen ik hierheen kwam. Uh, hoe wil ik mij eenzaam voelen? Mijn vader, uh, mijn hele familie moet achterlaten. En ik uh, hier helemaal alleen, uh, 16 jaar uit. Dus ja. ik dacht van ja, weet je wat. Uh, je kan twee dingen doen. Je kan blijven janken. Maar je kan ook de knop omzetten en doorgaan. Maar de tweede heb ik gedaan. Dus ik heb uh, mijn studie uh, opgepakt. Ik ben naar school gegaan. Opleidingen heb gemaakt gewerkt. Wat voor, wat voor opleiding heb jij gedaan? Uh, ik heb uh, HBO gedaan. Uh, en nu uh, heb ik een, uh, ik ben ik nog gewoon een ondernemer. Een ondernemer, ja. Uh. Ja. Dus, uh, maar ja, en uh, nu uh, tot uh, ongeveer acht, negen jaar geleden had ik uh, prima in mijn zin. Althans, dat is uh, ook. Twee jaar geleden. Maar je ziet uh, de laatste tijden dat Nederland enorm is gewoon veranderd. Uh, bijvoorbeeld uh, de migranten die worden gewoon raar aangekeken. De relatie tussen alle autochtones is uh, slecht ja. En ik heb hier een uh, uh, relatie. Ik heb hier mijn vrouw leren kennen. Ik ben hier getrouwd. Ik heb inmiddels hier een kind. Maar ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik vraag me weer af of, of mijn kind hier een toekomst heeft. Want uh, voorlopig... Uh, uh, ja, ik moet toch eerlijk bekennen dat het uh, meeste Nederlanders uh, proberen gewoon t, uh, aan de kant van uh, rechts te gaan, uh, zeg maar, ja. aan de kant van wilders. Die, die, die, die, die haten gewoon migranten, die haten buitenlanders. Ik geef wel toe dat het wel als, uh, buitenlanders zijn die niet, uh, niet deugen, die, die, die rare ja. dingen, die, die, die stelen, die dat niet mag. Die moeten in, die, die criminaliteit, in die criminaliteit belanden, maar... Maar ja, in ieder geval, nee, ik, ik zie eigenlijk komt de toekomst van Nederland echt zomaar als ik eerlijk moet zijn. Want uh, zie jij, ik, kijk maar naar uh, de economische uh, gang van zaken. Mm. Ja. Ik ben uh, van de week naar Duitsland geweest, ik ben in, in Europa geweest, ik heb een hele familie elders wonen. Ik ben overal geweest. Maar ik zie toch een totaal andere situatie dan Nederland. Dus ik bedoel, kijk, ik heb mijn bijdrage geleverd hier in dit land. Maar toch wordt het niet uh, ja. Niet wat, wat, wat moet er nou gebeuren? Want ik je je, je, je voel dat het trekt aan je. Hè? De behoefte om toch weer te, ver, ja, te vertrekken, ja. ergens anders naartoe te gaan. Waar zou je naartoe willen gaan? En op welk, wat moet er gebeuren zodat je echt die beslissing neemt? Uh, wat moet er gebeuren? Ja, uh, het laatste dat het met mijn bedrijf nu goed gaat. Maar ja, het gaat nu redelijk. Wat voor, maar, bedrijf, uh, wat voor ik, bedrijf heb jij? Ik heb een beveilingsbedrijf. Ja. Maar uh, eerlijk is eerlijk. Uh, als het uh, nog slechter gaat, in, uh, ja, dan ga ik gewoon hier weg. En, uh, en de reden dat het hier ook slecht gaat, dat komt het ook uh, mede dankzij politiek. Ja. Hier in Nederland, de politieke klimaat is gewoon, gewoon verslechterd. Ja. Uh, met alle respect, dus uh, hier uh, in Nederland uh, hebben wij het niet over niveau en over uh, iemand die iets kent, maar gewoon uh, uh, het is gewoon zo. Uh, uh, het is niet wat je kan, maar wie je kent. Ook in de natie te heel veel mensen qua niveau. Sorry, ja. met, met alle respect. zijn nee, maar zitten wel een stoel parlement. Ja. Waar zou je naartoe willen gaan? En nou, als ik eerlijk moet bekennen, ik ben een uh, uh, paar keer naar Duitsland geweest. Uh, kijk, Duitsland, want uh, tien jaar geleden was het ook niet zo uh, goed uh, qua uh, immigratie en zo. Ja. Maar als ik nu daar naartoe ga, de, de leefklimaat, het uh, werkklimaat, alles is gewoon heel anders. Heel anders. Ik heb gewoon open gesprekken gehad met heel veel mensen. Nee, ik bedoel de familie die van mij daar, familie, oom, uh, meisjes uh, die daar wonen, die we gewoon ontzettend uh, goed naar, naar hun zin. Uh, ze werken vrolijk, uh, komen thuis. Maar hier, uh, als ik gewoon naar buiten ga, zie ik iedereen gewoon haasten, haast naar werk gaan. Gewoon een, een scheef gezicht. En het komt gewoon allemaal door het leven. Dus uh, mensen zijn hier niet meer vrolijk. Elke, elke dag mensen maken zich zorgen om hun baan. Mm. Elke dag, mensen maken zich zorgen om hun bestaan. En, en dat moet het gewoon uh, veranderen. Ja. En dat, dat gaat ook nog, uh, nog slechter worden, denk ik hoor. Waarom denk je dat? Uh, door, toch door de politieke klimaat. Dat het uh, Nederlanders zijn van gedrag veranderd. Uh, die kijken gewoon uh, heel anders. Uh, die, die ja, Gewoon uh, alles. Die staan niet uh, open voor, voor, voor, mm. voor nieuwe dingen. En dan ja dan, dan krijg je dit. Ja. Nou, ik... Want, uh, heel veel, heel veel ondernemers die ken ik, die zijn gewoon inmiddels vertrokken naar Canada, naar, naar Australië, hmm. naar andere landen. Ja. Dus helaas. Ik, ik, ja, is niet een, een, een, ik vind het niet fijn om te horen. Dat, dat gevoel dat jij nee, hebt. Nee, nee, dat je, maar... nee, als ik een voorbeeld mag geven. Kijk, ik ben uh, iemand die nog nooit uh, met politie in aanraking is geweest. Ja. Ik, uh, ik respecteer iedereen, ongeacht uh, ras, uh, kleur of uh, religie. Maar uh, ik woonde toen in baren op de dag van de uh, moord uh, van Theo van Gogh. Ik, ja. werd, uh, ik liep de volgende dag door het centrum heen. Komt zo'n blanke vrouw spugen op mij. Ik, uh, okay, ik heb een buitenlands huid. Nou, ik ben uh, met alle respect. Kijk, ik heb respect voor iedereen. Ik ben geen Marokkaan, geen Turk. Er komt een blanke vrouw op mij spugen van uh, een vieze marokkaan ja. Nou, uh, moet je eens nagaan hoe, hoe ver wij zijn in dit land. Ja. Uh, ik bedoel, ik ben niet eens uh, Marokkaan. Nee. En ja. uh, ik ben niet eens, die, die mevrouw die weet totaal niet uh, waar ik vandaan kom, uh, mijn verleden helemaal negen, En dan komt die gewoon zoiets ja. tegen mij zeggen. En dat gebeurt gewoon heel vaak. Ik, ik, uh, oh. zat, ik zat ooit op mijn werk en met een uh, paar mensen uh, uh, naar een uitzending uh, kijken, twee uh, of drie mensen die uh, diefstal pleegden. En gelijk uh, riep eentje van nou kijk, kijk die Marokkaan. Ik bedoel, ik heb niks tegen Marokkanen, maar uiteindelijk kwam het een Indiër, een, een, een, een, een Libanees of een andere afkomst, in ieder geval Zuid-Amerikanen of wat dan ook. Dus ja, in dit land zijn we gewoon heel verkeerd bezig. Hm. Zou jij um, tot slot je, je, terug overwegen om terug te gaan naar Afghanistan? Ja, op dit moment kan het niet, maar als ik de mogelijkheid krijg, waarom niet? Want uh, mijn hele familie die ik daar moet achterlaten, mijn vader is uh, inmiddels overleden, heb uh, ik hem niet meer kunnen zien. Uh, ik bedoel, kijk, nu is het geen optie, maar uh, nee. ik... Uh, Stel dat er, er een soort van... Winst, maar... ja. ja, het is wel mijn wens uiteindelijk uh, mij daar te vestigen. Gewoon okay. dat het we dat voor mijn land uh, kunnen betekenen. Oké, okay. ja. dus. Wie weet hoe het allemaal loopt. Ik hoop dat het je goed gaat en ik vind het toch prettig uh, om ja, je gesproken te hebben. Ja, dankjewel, dankjewel. En dan uh, toch bedankt uh, voor ja. je mooie uitzending. Ja, gelukkig. Dus, dankjewel. Uh, het gaat alle goed. En uh, dankjewel. wel. dag, jee. Het verhaal van één migrant in Nederland. U kunt met dit soort verhalen ons bellen, mij bellen, 0800-1121. Jenny, goeienacht. Goeienacht. Hallo, ben jij ook migrant? Ja. Waar vandaan? Uit het Koninkrijk der Nederlanden. Oh ja, je kunt ook binnen ons Koninkrijk kun je migreren natuurlijk. Ja. Wat heb jij gedaan? Ik ben van Suriname naar Nederland gekomen. Wanneer? 1973. Oeh, dat is al heel lang geleden. Ja. Hoe, is, hoe is het jou uh, vergaan? Heel moeilijk. Ja. Ik uh, denk dat ik me net zo als die asielzoekers voel. Mm. Je moest je bewijzen, je moest presteren. Je moest studeren en werken. Ja. En, en er wat van maken. En dat, dat wilde je niet? Jawel. Maar. In het begin leek het wel alsof de Nederlanders dachten van, ja die komen uit Suriname, dat kunnen ze niet. Hm. Weet je, en, uh, we hebben daar ook op de mulo gezeten en je hebt ook een uh, andere, uh, hogere opleidingen. Ja. Dus je hebt moeten vechten om je plek te veroveren hier. En op een gegeven moment was ik het zat om in de grote stad te wonen. Ik wilde mijn eigen leven leiden. En toen ben ik een vertrokken uit Amsterdam. En waar ben je naartoe gegaan? Naar Zeeland. Hoe ging dat? Hoe beviel je dat? Hoe het me beviel? Ja. Of hoe ik ging? Nee, hoe het je beviel, vroeg ik, ja. Nou, het bevalt prima. Ja. Ik ging met twee weken vakantie. Ik zit er nog. <laughs> en wat is dan het leuke van Zeeland voor jou? Of waarom voel je je daar thuis? De openheid. Van het de landschap rug. of de mensen? Wat hè? Van het, van het landschap of de mensen? Allebei. Kijk, als je een, uh, met een vriendelijke lach op de mensen afgaat, lachen ze terug. Ja. Als, er een, uh, als je, je zo'n paar keer op ontmoet, dan zijn het kennissen van je. En het, op dat moment, dan staat iedereen voor je klaar. Mm. Uh, het, het is een, een heel raar een, uh, voorbeeld. Ik ben een paar jaar in de Lappelmand geweest, omdat ik dus... Ik ben gekomen dat ik een genetische afwijking heb. Oh. En dus ik kreeg maar drie letters. Niet die van Sinterklaas hoor. Hmm. Maar die drie letters van UWV. Hmm. En, en uh, ik was echt ziek. Ik zat en, uh, te wachten op de volgende pillen... ...en de volgende dit en de volgende afspraak. En begin dit jaar... Ik, ik had een hele rare droom, dat ik allemaal tussen uh, groentes zat. En ik dacht zeggen van, zoveel groenten heb ik nog nooit gehad. En ik weet niet hoe ik eraan moet komen. En toen ben ik een volkstuintje gaan zoeken. Hmm. En ik heb de hele zomer in de volkstuin gezeten. En dat was een soort van thuis... Dat was thuis, want in de tropen had ik ook een, was ik ook steeds met uh, groenten ja. en aardvruchten en zulke soort dingen. Een soort van ver verworteling, in ieder geval van de groenten was je dan bezig. Ja. En heb je heb... nu zelf wortels gekregen in Nederland, vind jij? Ja. Ik heb die wortels en ik weet dat er dus ook veel over mij wortels Wordt er gedaan. Kijk, er zijn mensen die, die tegen een anders gekleurde... Zeggen van, rot op naar je eigen land. Maar ik heb Suriname nooit als mijn land gezien. Ook niet toen je wegging? Nee, toen, toen verliet ik familie, vrienden en kennissen. Suriname was voor mij het land waar ik... Uh, ...lekkere vruchten heb leren eten. Ik heb lekker eten gehad. Ik heb een prima jeugd gehad. Maar mijn leven begon pas toen ik in Nederland kwam, 40 jaar terug. Ja. hoe oud was jij toen je wegging, Jenny? Ik ben een maand voor mijn negentiende e vertrokken. Oh ja, dat is ook al zo jong. Ja. ja. Dan ben je nog zo kwetsbaar ook. Ja, maar ik was sterk... In welke zin? Dat heel sterk. In welke zin? Dat ik een, uh, uit problemen die ik aan zag komen... daar worstelde ik me uit. Hm. Voordat ze uh, aan mijn deur stonden. Oké. Okay. En ja, ik, ik zit nu dan in de WHO. En ja. ik heb die volkstuin... en ik verzuur mezelf van groentes... Maar ik voorzie ook de vrienden die ik heb gemaakt in Nederland. Die eten ook mee en die helpen mee. En het is een geweldig idee geweest om begin dit, dit jaar die volkstuin ja. te nemen. Ik vind dat een... Het uh, lijkt me een geweldig begin van een nieuwe, een nieuwe periode voor jou. Ja. Um, dus jij hebt het helemaal gevonden in Zeeland. En dat vind ik dan toch wel prettig om te horen. Ik ben er geboren. Niet dat dat iets uitmaakt, maar... Vind ik, het is meer dat de dingen dan soms bij elkaar komen. Jenny, ik wens je nog een, een goede nacht. En, en wist je wat? Weet, zal ik je wat vertellen? Nou. Het waren zeeuwen die naar Suriname zijn gegaan. Hè? Oh ja? Met de nee Maar ja, ik wil niet over dat onderdeel praten. Dat is, weer, is weer een ander verhaal, bedoel je? Ja. Nee, niet dat alleen. Ik, ik vind een, uh, dat dat eruit gelaten moet worden. Okay. Goed, dan doen Want dat. Als je, uh, nee, uh, kijk, als je naar een land gaat, ieder land heeft een geschiedenis. En ik kom ook uit een slavengrootouders, uh, die vrijgekocht waren door hun, hun uh, bazen, zeg maar. Ja. Dus die waren net zo vrij als jij en ik nu. Maar ze hebben een periode gehad waarin het moeilijk is geweest. Want toen was het geen uh, liefdesverhouding, maar uh, baaswerknemer. Zeker. En toen, toen hadden ze het moeilijk. Ze hebben geen spaarbankboekje uh, gekregen met een AOW of een, uh, hoe je het noemt. Ze hebben weer keihard moeten werken die tien jaar om iets ervan te maken. En dan zijn er ineens achter kleinkinderen en kleinkinderen die om herstelbetaling vragen. Hmm. Nederland hoeft mij niet van herstelbetaling te geven. Nee. Ik woon hier, ik voel me prettig, ik heb eten, ik heb drinken, ik hoef geen brieven te schrijven naar meneer Boutersen. Van help me of stuur dat voor me, want dan loop ik kans dat ik kunnen. Wordt opge op, uh, opgepakt op Schiphol. Ja. Weet je, dus ik voel me hier hartstikke lekker. Nou, dat vind ik dan uh, fijn om te horen. Jenny, ik wens je nog een goede nacht en dankjewel. Graag gedaan. Ja, dag. We gaan uh, wij vervolgen ons parcours en de voetsporen van migranten naar Nederland. Uh, nog weinig Nederlanders in het buitenland. Jongens, jullie luisteren ook mee, weet ik. Dus uh, mail dan, dat kan ook. Dan kunnen we jullie, als je dan een telefoonnummer geeft, dan bellen wij jullie. Dat is misschien wel handiger. Telefo het uh, mailadres is Kazaluna. Apenstaatje ncrv.nl. Migranten aller landen. Uh, Nasser, goede nacht. Ja, goeie nacht. Waar kom jij vandaan? Egypte. Zo. En daar ben je geboren en getogen? Daar ben ik geboren en getogen. Daar heb ik 23 jaar gewoond. Tot 79 toen ben ik naar Nederland gekomen. ...ben ik 18 jaar gebleven. Ja. Daarna ben ik teruggegaan naar de heb Voor tien jaar gewoond. Daarna ik heb Egypte 7 jaar. En drie maanden geleden ben ik terug naar Nederland. Oh, wat een parcours zeg. Je bent, je bent ook echt een migrant. Voel je je ook zo? Ja. Nou, weet ik niet. Nee, niet echt. <laughs> wat ben je dan wel... Een, ja, reiziger, een reiziger. Of... Uh, uh, uh, omdat ik zoveel gereisd heb, ja. uh, uh, ben ik ja, behoorlijk flexibel. Dat kun je dus, wel zeggen. Ja, ja ik, ik pas me gewoon aan, ik voel me gewoon thuis uh, waar ik zit. Dat vind ik wel razend knap hoor. Want, want om, om te beginnen, die, beslissing, die eerste beslissing om te vertrekken uit Egypte toen je 23 jaar oud was, wat dreef je om te migreren? Nou, te... Ik nou, ik, ik, toen, ik, toen ik aan de universiteit studeerde in Egypte... ging ik iedere zomer naar een apart land. Om gewoon te proberen van... ...ja, ja. even naar het buitenland... ...drie maanden, vier maanden werken, geld verdienen... teruggaan gaan naar Egypte. En toen ja, dacht ik, nou dan kom ik naar Nederland... ...voor een jaar of zo om te proberen. Ja. Nou... ...die jaar die is 18 jaar geworden... En, um... Ik bleef 18 jaar in plaats van één jaar. Ja. En, en waarom ging je niet terug? Nou, ik heb toen mijn vrouw leren kennen. Ah, de liefde. Ja, en we zijn al 30 jaar getrouwd. Dat is een je gelukkig. Want dat is een factor waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben: de liefde als motief om te migreren, te emigreren, te immigreren. Dus dat is het bij jou geweest? Dat, dat was de reden dat ik gebleven ben. Ja. Maar dan ga je toch weer weg, na 18 jaar. Ja, kijk, het is, het is gewoon... Uh, ik hou niet van routine in het leven. Hm. Ook in mijn werk. Ik ben op zich een... Uh, ik was in Nederland... een beleggingsadviseur bij een bank. Ja. En ik was gespe gespecialiseerd in derivaten en zo. Dus ik hou altijd van exotische dingen... En dan op een gegeven moment dacht ik, nou. Uh, in, de, in de 90 jaren begon al die Dubai-verhalen naar boven te komen. En de, ja, die economie daar de bloeide. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het daar proberen. <laughs> en dan heb ik het tien jaar gedaan. Ja, ja. ja. ja het is wel een wonderlijk parcours dat, jij, uh, dat je weer terug bent geweest in Egypte. Hè? Na, dat, na dat lange. Ja, ja, uh, uh, zeven jaar geleden ben ik terug naar Egypte. En drie maanden geleden ben ik weggegaan. Ja. En, en dat laatste vertrek, heeft dat te maken met de ontwikkelingen in het land? De politieke ontwikkelingen? Nee, nee. Ik kreeg een baan aangeboden in Nederland. En uh, ja, het komt toevallig samen dat ik ben hier gekomen of aangekomen op de dag van de koep. Ja. Dus dat is de reden dat ik eigenlijk uh, ja. terug ben gekomen naar ja. Nederland. Ja. Ja. Een... En, en... Ik, ik wil alleen van, van, van, misschien van de, kans, de kansen grijpen om, om gewoon jammer te vinden de ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij. Als ik dat vergelijk met 1979, toen ik die eerste aangekomen was... Ja. Eh, het was behoorlijk vriendelijk maatschappij eh, tolerant eh, eh, oké okay, de economie was wat beter dan, dan nu maar de maatschappij is daarna is behoorlijk verhard niet alleen voor buitenlanders, maar voor iedereen ook op werkgebied eh, op alle gebieden is de Amerikaans eh, eh, eh, normen ...zijn hier naartoe overgevlogen... ...en daardoor begon de maatschappij... ...behoorlijk te verharden... ...en ook een heleboel sociale dingen zijn ver, verwaarloosd... Hm. ...zelfs op, op, op familiegebied. Ik weet niet of u mee eens bent... ...maar ik kan dat makkelijk vergelijken... ...zelfs met de tijden van uh, kerstdagen. Ja... Kerst, Hoe waren de families bij elkaar? Uh, uh, dat bijvoorbeeld... geen enkele restaurant kon je vinden... op de eerste kerstdag open. Ja. Omdat iedereen, iedereen zit bij zijn familie. Nou, tegenwoordig met kerstdagen... niemand zit thuis. Alle restauranten zijn open. Ja. En dat is voor mij een teken van... sociaal gezien... het is behoorlijk achteruit gegaan. En dat is best jammer. Ja. Ga jij, denk je, kunnen aarden in Nederland nu? Of, of hou jij eigenlijk in je achterhoofd... Eigenlijk dus constant die mogelijkheid open... dat je ook weer zal vertrekken? Uh, die mogelijkheid altijd bestrapt. Want, uh, uh, laat ik het maar zo zeggen... het zit dan in je aard... dat ja. je echt uh, niet het gevoel hebt... dat je altijd ergens kan blijven. Ja, dat snap ik wel. Ik hou altijd mag erop dat ik kan op een gegeven moment weer komen dat ik wegga. Ja. Ik ben niet alleen. Uh, ik heb vier dochters en ik heb een vrouw. Maar ze gaan altijd mee. Ja, maar die, die nemen, dat dwing je dan af? Jij neemt ze op sleeptouw? Willen nee, hoor, helemaal niet. Nee, nee, want op dit moment, zelfs bij mij, een van mijn dochters heeft besloten om in Egypte te blijven. Ah, die is er nu nog in Egypte? Die, ja. die is nu nog in Egypte. Ja, ja. En hoe oud is zij? Die is 22. Oké. Okay. Ja. Ja. En de oudere zussen van haar zijn hier. Ja. Die zijn bewust meegegaan met, uh, met, ja. met jullie. Ja. Dus het is, het is aan hun de keuze om hier te blijven of daar te blijven. Toen dus ze jong waren, ja, ze, ze moesten mee. Maar nu niet. Nee. Ja. Nou, nu hadden zij de vrije keuze om... Ja. Die... Ze hebben allemaal... Ze hebben afgestudeerd aan de universiteit. Dus ze ja. kunnen werken wat ze willen. Ja, en, en ze maken dus ook verschillende keuzes. Ook dat is mooi om te zien dat het binnen één gezin het geval kan zijn. Uh, ja. Ik hoop, uh, Nazer, dat, uh, dat, dat het tij weer zal keren. En dat die verharding die jij waarneemt in Nederland... dat die ook weer omgedraaid zal kunnen worden. Dat hoop ik van harte. Ik hoop het echt van harte, want dat mis ik echt in de maatschappij. Dat begrijp ik. Toen, toen, toen kon je heel wat doen, echt met een open hart. En, en ja, zoals we zeggen, nou, het is een land waar we allemaal erin wonen. Dus moeten we allemaal onze schouders er, eronder zitten. Heel goed. Ik, euh, we ik dank je voor je pleidooi en ik wens je alle goeds in Nederland. Hartelijk dank. Dank je wel. Hartelijk dank. Dag.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 Sa famille, les de les envies, le de Carbure du soir au matin l'était aussi de tous ses amis elle n'a plus ses environs du paradis elle annonce la fin du soir au matin pour elle c'est fini elle n'a plus d'envie Het klinkt zo door en door Frans dit, maar het zijn Belgen. Dus die zijn denk ik ook wel verhuisd. En dan... Met pek besmeurd. Um, du soir au matin, le door Le Grand Bateau. En wat een toepasselijk thema. Van de avond tot de ochtend. Dat is dus de EO. Met Dit is de Nacht, komt eraan. Maarten Dallinga. Ben, jij, dag, ben jij, Zou jij kunnen migreren? Um, ben je er wel zo mee gespeeld met het idee? Het, absoluut, ja. ja. Maar jij meen ja, dat dan? Nou? Ja. Waarom? Avontuur. Het avontuur? Het avontuur? Wat voor, wat voor ja. avontuur? Ja. Uh, Verveel je je dan hier of zo? Soms. Gewoon de nieuwe dingen beleven. En dat kan hier natuurlijk ook. Dat is waar. Maar als ik dan op vakantie ben, bijvoorbeeld. in een andere stad. in een andere cultuur. dan denk ik, ja. ik leef. En dat heb ik hier soms ook, hoor. <lacht> soms? <lacht> nou, dan zou ik maar gauw gaan. <lacht> en welk land wordt het dan? Ja, weet ik nee. niet. Nee? Nee. Herken je dat niet? Nee. Dat als je hier bent. Dat je ik je nooddorp al ver. Soms een beetje in een sleur raken. dat je denkt, nou. Als je dan weg bent en nee. je denkt, ja, dit is het. Maar ja, dan ben je daar en dan ga je, ga je hetzelfde beleven. Nee, dat ik. heb ik echt nooit. Ik heb het echt nee. nog nooit gehad. Maar ik ja. zou het niet durven, denk ik. Oh, dat is een ander. Ja, ja. Maar dat, dan, dan vind ik dat je het moet doen. Maar goed, waar gaat eigenlijk de, de, de uitzending van Radio 1? Ja, laten we het, het daarover hebben. Ja. <laughs> we beginnen zo meteen over een kwartiertje ongeveer. We gaan het ja. hebben over voedsel. Ja. Bevoegd... In welk, in welk uh, perspectief? nou De kranten die staan er vol mee. Uh, Trouw nog vanochtend. Um, er wordt gezegd... Uh, de Britten die uh, grijpen door de crisis massaal naar het junkfood... 15% van de kinderen gaat met een lege maag naar school. Er is veel om te doen. Onze vraag is, eet u eigenlijk nog wel gezond door die crisis? Of hoeft die crisis eigenlijk helemaal geen belemmering te zijn... om gezond te blijven eten? En we gaan het hebben over vrijwilligerswerk. Heel veel mensen doen dat. 44% van de mensen in Nederland doet het. En het zou goed kunnen dat er meer mensen nog eens bijkomen. Dat is grappig, want je zou denken... nou, dat vrijwilligerswerk is op zijn retour. Misschien hebben mensen nu juist tijd voor. Ja, nou ja. Ja. Ja. Nou, dat is een al goede oplossing voor de voor werk, voor eventuele werklozen. maar dat Het kan plop, ook een manier plop, zijn om dan toch nog aan de baan te komen. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon actief te zijn. Misschien is de, de, ja. dus de bereidheid om ja. het te doen, is er gewoon. Anders zit je thuis en dan wil je migreren. Ja. <laughs> en we hebben live muziek van Ewout Kieft. Dat ah. Het wordt een mooie uitzending. Ah, wat heerlijk. Nou, Maarten, veel plezier zometeen. Dank Dankjewel. je wel. Uh, en op mijn oproep om vanuit... Uh, aan Nederlanders vanuit het buitenland om te reageren... Uh, heeft Ton Hoogstraten gehoor gegeven. Goeie nacht, Ton. Wat is het bij jou nu? Het is nu avond, toch? Avond. Goeie avond, Lex. Waar zit jij? Ik zit in St. Vincent, in de Grenadines. Uh, waar is dat precies? Ja, dat kent geen mensen. Nee, ik, dat, niet, ik dat... niet dat dan. Nee, we moeten daar een beetje wat meer reclame voor maken. <laughs> dat ligt in, in de Caribe. Oké. Okay. Dat is, je, uh, je kan het wel waarschijnlijk. Ja, een beetje. Uh, een beetje. Niet, niet, ja, ik bedoel niet persoonlijk, niet, als, niet, niet vanuit nee, nee, eerste nee, hand. Je, je weet wat ligt. Ja. En dan een half uurtje vliegen naar het, naar, naar het, naar het westen. Oké. Okay. En uh, jij bent echt een uh, emigrant, hè, dus, denk ik. Ik Want... ben in 85 weggegaan in Nederland, ja. Wat was je motief? Uh, de avontuur, denk ik. Ik, ik, ik, had een, uh, ik had een mogelijkheid om naar, om naar Spanje te gaan om, om voor een hotelketen te gaan werken als entertainer. Dus ik, uh, ik heb dat gedaan en uh, ik ben toen blijven plakken. In Spanje? In Spanje, ja. Ik heb toen mijn, uh, mijn, uh, mijn vrouw leren kennen. In Ibiza. Ik werkte toen op Ibiza. Een feesteiland was dat. Of is dat nu? Uh, is dat, was dat toen ook al zo? Nou nee, toen, uh, ik ben naar de handen wel een paar keer terug geweest. Het is niet meer het eilandje wat, uh, wat toen... Het, was, uh, het is te veel feest eiland geworden vergeleken met toen. Hmm. Uh, ja, veel mensen vinden dat waarschijnlijk wel leuk, maar... Uh... Ben, je, ben jij gelukkiger geworden door te emigreren? In het e elders ja. te vestigen? Twintig jaar lang in Spanje in eerste instantie, en nu waar je zit in de Cariben? Dat, dat weet je natuurlijk nooit of je gelukkiger wordt, maar ik heb er nooit geen spijt van gehad. Hmm. Ik heb ik spijt van ik zou het zo heer doen. Maar ja, je moet een beetje het, het avontuurlijke in je hebben natuurlijk. Hè. En je hebt niet een, een, een, een gevoel van ontworteling gekregen? Uh, nee hoor, want ik, ik kom wel niet zo vaak meer in Nederland. Maar, uh, maar als ik in Nederland kom, dan, uh, dan heb ik daar geen moeite mee. Nee? Dus, dus, Mijn thuis is natuurlijk Spanje. Naar, uh, maar en, en mijn vrouw en mijn dochter zijn Spaanse. En, maar goed, jij bent dus doorgereisd vanuit Spanje, ben je naar de Caribe gegaan. En, en hoe zit het dan voor je vrouw? Is die, nou, de die, is, die Ja, die, die, die vond het in het begin ook niet zo, zo geweldig natuurlijk, want die, die, is, die is Spaanse. Ja. Uh, met, met, die sprak geen talen natuurlijk. Hè? Hm. En, en dat is natuurlijk wel een beetje lastig, maar dat is, daar is je wel over gekomen nog. Ze zit nu in Spanje en ik zit in de Caribe. Jullie, jullie leven een gescheiden leven? Nee, ze gaat zo, zo elke, elk jaar, uh, twee, drie maanden gaat ze, gaat ze naar, uh, hmm. naar Spanje toe. En dan, en dan in oktober, normaal gesproken, komt ze, komt ze weer deze kant uit. Dit jaar is het een beetje anders, want ik ga ze nou ophalen. Ah ja. Hoe is dat om, zo, is dat om dan zo lang gescheiden te zijn? Precies omdat je dan... In ieder geval, je, je partner heeft behoefte om naar het thuisland te gaan. Hoe is dat voor jou? Eh, uh, dus geen probleem. Nee, vind ik vind het helemaal niet. Uh, je mist er ook niet. En, en zij ook niet. Af, af en toe heb je even pauze, hè? eventjes rust. Oh ja. <laughs> ja. Het houdt dus, de relatie ook uh, op scherp. Uh, uh, ja. Ja, kan je, dat kan je wel zeggen, ja. ja. Dus en, en tegenwoordig met, met het skypen en, en, en, en Facebook en dan heb ik helemaal geen probleem meer. Ja. Ik heb, ik heb dankzij, dankzij Skype heb ik weer, weer, weer, weer contacten met, met Nederland land bijvoorbeeld. Ja. Met, met mijn broers en, uh, en hun kinderen die weer, die weer kinderen hebben en zo. Ja. Dus het avontuur is wat je in, in gang zet en dan is het de liefde die je elders houdt. En dan op een gegeven moment dan vestig je je dus in de Pff, nou, dat loopt. Hoe lang woon je daar nu inmiddels? Negen jaar? Uh, negen jaar. En waarom kies je dan voor die specifieke plek in de wereld? Jij had misschien wel overal wel terecht kunnen komen. Maar waarom? Ja, het is maar net wat op je, op je pad terecht komt. Ik, ja? ik, ik, was, ik was in Spanje. En, en, en een vriend van mijn vrouw die, die, die, die woonde in, in, in, in dit land. En die had hulp nodig tijdens. Want uh, met, met uh, ik ben een hotelier en zij had een, uh, een, een appartementencomplex en dat, dat wilde ze verhuren en runnen. Dus die vroeg of ik, of ik daarmee kon helpen. Dus uh, toen ben ik dus uh, deze kant uitgerold. Hm, je wordt gewoon ge ergens gecatapulteerd. Ja, je moet, je moet gewoon wat, wat, op je, wat op je pad komt. Daar moet je dan maar, maar proberen ja. er gebruik van te maken. Want op de een of andere duistere reden zit het op je pad. Ja. En je leg je er dan bij neer omdat je je daar nu thuis voelt? Uh, nou, ik leg me er niet, niet bij neer, want ik heb het vaak gedaan en ja. ben ik ben er nog steeds uh, tevreden mee. Ja, nou, wat fijn. Dat vind ik fijn om te horen. Zo het is kan niet het. Show, ik moet even. Nee. Het, is gewoon... het gaat vanzelf eigenlijk bij jou. Het gaat vanzelf. En je weet je, je, toen ik, toen ik, die, toen ik die, die uitnodiging kreeg om naar Spanje te komen, dacht ik mezelf, euh, ja, ik had een goede baan en ik, ik zat bij, prima in, in, in Nederland. Maar je denkt dan toch, ja, als je, als je het niet probeert, dan zit je naar de hand te denken zou je denken van, goh, wat zou er gebeurd zijn als ik dat ja. eens aangenomen ja. zou hebben. Ja, ja. De angst voor de gemiste kansen. Ja, dat is ook een goede. Um, Ton, fijn om je even gesproken te hebben Fijn dat je even reageerde via e-mail. Ik wens je daar waar jij zit, op jouw plekje in de wereld... je heel veel goeds en alle geluk. Dankjewel. En een goede avond nog. Jij ook. Ja, dankjewel. Okay. Dag. Dat biedt mij de gelegenheid om voordat het één uur is... nog even met Memo in gesprek te raken. Dag, Memo. Goeienacht, Casaluna. Hallo. Jij... Ik vind echt... Prettige programma vannacht. Dat is fijn om te horen, dankjewel. Ja. Um, ik ben ook migrant, ook als ik me niet voel zo. Jij bent migrant, maar je voelt je niet zo. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Bosnië. Gevlucht voor de oorlog? Uh, Denk ik dan meteen? Ik heb andere woord dan gevlucht. Ik ben verdreven. Ja, ja. Maar, uh, dat is wel, ja, beter. Ja. Zou ik voortaan gaan zeggen zo? Ja, ja en uh, maar ik uh, voel me overal, zeg maar, uh, mens. En zo so, hm. so, uh, tot uh, deze conclusie ben ik gekomen met besef. En dat moeten wij allemaal... ...altijd herhalen, gelukkig maar dat wij op de aarde allemaal tijdelijk zijn. Hmm. En dat verzacht alle onze frustraties, <laughs> van welke redenen dan ook. Dat, wij, wij moeten juist vrede hebben met dat idee dat we tijdelijk zijn, zeg jij. Tuurlijk, tuurlijk. Want als je dat niet doet, dan, dan kom, kom, komen er problemen. Klopt. En uh, zeg maar, uh, ik ben... Uh, <laughs> Europeaan, met lichte kleur van uh, haar, met blauwe ogen. Man verraadt me altijd gebrekkig Nederlands. Ja, nou ja, ik vind het je toch behoorlijk... Ik... Dus, maar als iemand, iemand jonger dan ik ja. heb bezwaar om mij als buitenlander, dan zeg ik altijd een beetje door humor. Wacht even, ik ben erder geboren dan jij op die aarde. <lacht> <lacht> <lacht> misschien, misschien is dat wel de beste middel, uh, Memo, om grenzen te slechten. En dat is het, het, het, het ontwapenende middel van de humor. Misschien is dat klopt. Wel... Ja, ja. klopt. En niemand, echt niemand. Ja, ik woon hier, maar de waar dan ook. Ik ben, niemand kan mij... Kan ...van mij buitenlanders maken. Hmm. Omdat ik voel me niet zo voel. Ja, maar dan moet je wel een sterk innerlijk gevoel hebben. En... Ja, maar uh, uh, juist dat ik altijd in, oh, zeg maar op voorhoofd heb... Uh, ...dat ik tijdelijk ben op die, in deze leven op die aarde... Hmm. Dus dat maakt mij echt rustig. Wow. Omdat ik weet dat iedereen hetzelfde zoals ik zijn hier tijdelijk. Dus probeer allemaal best van te maken. Dat zijn wijze... omdat, omdat alle slechte dingen in onze leven wij vergeten heel slecht. Hmm. Blijven altijd mooiste dingen. Goed zo. Dat we hebben gemaakt. Memo, dat zijn wijze woorden. Waar ik graag mee afsluit. Ik dank je wel. Um... Ik bedank ook en succes. Dank je wel. En ik voel mij met jou overal mens. Dat is iets om te onderhouden. En um, een goede nacht nog. Dank je wel. Morgen heeft Klaas Drupsteen als gast Zef Hemel. En dat is een hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken. Hij doseert aan de Universiteit van Amsterdam. Het is de week van de stad. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Heeft de stad toekomst? Ja, ja we hebben allemaal toekomst. Al zijn we tijdelijk. En daarna, nee, zometeen, dat is dus morgen. En zometeen uh, Maarten Dalling gaan met uh, Dit is de Nacht. Over voedsel onder andere. En zo een goede nacht, dag. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. Een CRV.